Het Syrische leger kampt met een gebrek aan mankracht, dat zei president Assad in een toespraak in Damascus. Volgens de Syrische president is het leger nog wel in staat het land te verdedigen. Door de jarenlange strijd in Syrië wordt desertie een steeds groter probleem. Assad gaf toe dat het leger terrein heeft prijsgegeven om andere gebieden van groter strategisch belang te kunnen blijven verdedigen. Zo is de stad Idlib in het noordwesten van het land in handen van de rebellen gevallen. Hij benadrukte nog een keer dat Syrië bereid is om deel te nemen aan elke dialoog om een eind te maken aan de oorlog in het land. De politie in Os heeft vijf mannen opgepakt die vannacht een man hebben mishandeld bij de McDonald's in Hees. Volgens getuigen sloegen ze de man met een honkbalknuppel. Het slachtoffer liep een hoofdwond op. De daders vluchten in een auto, maar konden kort daarna worden aangehouden. De agenten arresteerden de vijf en vonden ook de honkbalknuppel, die waarschijnlijk is gebruikt. Het weer in de loop van de dag neemt de bewolking toe. In het noorden valt vanmiddag een enkele bui en het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Makes motion moves like a maze. All inside of artists, especially yeah. no other rhythm. Where I wanna be. come up, flowing glow with electric guys. You dip to the die, baby. You'll realize yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a heat. Hit get ready, of it, can't change quitty, quitty. Stomp on a sneak when I hear a funk. Loop. blue playing pop pipe. Follow her you shoot, baby. Just sing about the groove. Singing the groove is in the hook.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 Jeet wat je zegt, jeet wat je zegt. Jeet wat je zegt, jeet wat je zegt. Jeet wat je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 En Vijf Hulkenberg en onze eigen verstappen die staat op plek 13. Daarnaast heeft Massa een 5 seconden straf gekregen... omdat hij niet stond opgesteld bij de start. Tja, dat kan gebeuren. We houden je op de hoogte hier bij ZFM... met verwikkelingen op de Ring. We gaan verder met Robin Schultz, Sea. Zomerhit. It was way past midnight and she still couldn't fall.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 They fall De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 Goed, het is over het uh, lokale nieuws. Zometeen het weerbericht van uh, onze weermeteoroloog Lex van der Hoorn. Mijn eerste op van Jazz Clean met Hot My Hands. in a crowd of room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything. Uh, Viva la vida, en voor de nieuwe single van eigenlijk een beetje auto weer... van Jess Klin, Hold My Hand. 25 jaar, ja. ZFM. Westkust, weerbericht. Het weerbericht van onze weerfilosoof van Sandvoort, uh, Lex van de Horn die verspelde voor vandaag eerste opklaringen in de middag... toenemende bewolking tegen en in de avond regen...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 En mis niks van het weer. Uh, op Facebook is die Meteo pagina Zandvoort. Meteo Zand, geloof ik. Of op CFM Text TV. Hey, yeah, yeah, yeah. Goed, dat was er weer het weer. Voor op uh, zondag 26 juli. Het weersverwachting. Uh, ja. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort op zondag. Vijf minuten over half drie. Brengt jou Lonnie Gordon. I'm gonna catch your baby. Duur al, al, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. Oh, Make me a radio. En turn me up when you feel baby.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 It's a stereo, the only place for you Let's make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 Cause good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take Gem Class yeah. Heroes en uh, Maroon 5 Stereo Hearts en Lonnie Gordon. I'm gonna get you! CFM Race Radio, Pit Report. Bit report. Yeah. Nou, er wordt uh, heftig geraced op de Hun Ring. Ook al is de Mickey Mouse baan. Het is een uh, spannende race, want uh, Hamilton die, uh, ging uh, bij de start helemaal uh, mis. En, uh,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 na regen komt van de scheen, daar zingt Jan Q net over. Calm Rain kan zijn. Ik zeg, tot zo!